Welkom terug bij Den Cv, welkom terug bij Casa Luna. In deze uur kon u luisteren naar arbeidseconoom Ronald Dekker... over de flexibilisering van de arbeidsmarkt in Nederland. In dit uur wil ik graag met u praten daarover. Over flexibiliteit, over werk. En de vraag aan u is, hoe flexibel is uw werkgever? En hoe flexibel bent u? Bent u al tig jaar van in dienst naar volle tevredenheid... of heeft u het gevoel dat u niet meer weg kunt omdat daarna het grote niets dreigt? Of hopt u van baan naar baan en vaart u er wel bij? Of wilt u toch het liefste een vast contract? En waarom dan? Kortom, verhalen over uw relatie met uw werkgever. 0800, of misschien bent u werkgever trouwens. 0800 1121 dat is het telefoonnummer van Casaluna. Ons gratis nummer 0800 1121 Mailen kan casaluna.ncv.nl. Twitteren hashtag Dumosh of hashtag Casaluna uw relatie met uw werkgever When i look into your eyes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 If the skies get rough, I'm giving you all my love. I'm still looking up. Jason Unruz, I won't give up. Dat doen wij ook niet in het Uur van Kasseloune. Hebben we hebben het over flexibiliteit en uw ervaringen daarmee. Peter van Leeuwen, goedenacht. Goedenavond. Je hebt uh, het gesprek met Ronald Dekker gehoord in het eerste uur. Ja. En, en toen wou je uh, wat zeggen. Ja, ik wil wat zeggen, ja. Ik, uh, ik hoorde de discussie um, over uh, het ZZP-schap... en uh, dat ZZP'ers door vakbonden mogelijk als concurrenten worden gezien... van het zittende personeel. Mm -hmm. uh, ja, dat, Ik denk dat dat uh, bezijde de waarheid is. FNV die organiseert uh, uh, iets meer dan 45.000 ZZP'ers... En wat zij doen is uh, ook collectieve contracten sluiten met uh, ziektekostenverzekeraars uh, en uh, uh, de partijen die arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aanbieden en bedingen daarbij collectieve kortingen. 45.000, dus, dat is ongeveer 5 ja. reken ik even uit mijn hoofd, hoofd uit. Ja, maar het is wel een vrij grote club uh, en groeiende. Uh, maar wel heel en... klein toch, qua omvang? Uh, nou ja, dat ligt er maar aan welke groep ZZP'ers uh, georganiseerd worden. Kijk, degene die uh, het heel goed doen en uh, het, wat uh, de heer Dekker ook terecht aangeeft... is dat de meeste ZZP'ers worden ZZP rond hun veertigste... en hebben dan al een belangrijke carrière achter zich. Ja, ja die mensen die zullen niet direct uh, steun uh, nodig hebben om zich uh, verder te helpen. Dat zijn de moneymakers, oh, de kap... zeg maar. Dat zijn de mensen die hun werk ja. uh, gaan kapitaliseren, hun kennis gaan kapitaliseren. ja. ja. Dus dat betekent dat die zich over het algemeen vrij goed zullen redden. Maar het gaat natuurlijk net over die groep die in een wat kwetsbaardere positie zit. Uh, en die wel behoefte heeft aan juridische ondersteuning. Al was het maar als ZZP'ers contracten te sluiten. Um, en meer van dat soort dingen. En als je je dus bij de FNV aansluit. dan heb je toegang tot eigenlijk al dat soort informatie. Ik begrijp uh, dat jij voor de Raad voor Werk en Inkomen werkt. Ja, ja. Het adviescollege van uh, de regering. Um, uh, wat is, nou, dat... Houdt dat niet van werkgevers, werknemers uh, en gemeenten? Oké, okay, wat is jouw taak daar precies? Ik ben uh, adviseur onderzoek en analyse. En wat analyseer jij? Um, uh, arbeidsmobiliteit, effectiviteit van reïntegratie en uh, nou ja, uh, uh, dat soort zaken. We hebben ook veel onderzoek gedaan naar ZVP'ers. En wat bleek eruit? En wat bleek eruit? Uh, nou, dat het een vrij gedifferentieerde groep is. Hè? Dus we hebben het al gehad over die leeftijd. En wat je ook ziet is dat um, uh, mensen aan het einde van hun carrière... wat we ook zien is dat heel wat mensen um, als ze ouder worden weer lastig aan de slag komen. En dan kiezen ook heel wat mensen voor het zzp-schap. Dus ja. dat eigenlijk aan het laatste start van je arbeidsmarktcarrière... het zzp-schap eigenlijk een hele goede uh, oplossing is. Betekent Omdat dat ook men... niet heel veel verlies van opgebouwde rechten dan daarmee? Uh, nou, het alternatief is dat, dat je helemaal niet aan de slag komt... Want zoals al eerder gezegd, nou, die mensen zitten aan het einde van hun arbeidscarrière, dan heb je toch soms te maken met een stukje leeftijdsdiscriminatie. En het risico is, is dat mensen uh, ja voor een paar jaar uh, dat ze niet meer een loondienstverband aanmelden. Ja, nou volgens mij heb je te maken met heel veel leeftijdsdiscriminatie, want die verhalen vliegen ongeveer om, om je oren. Dus het zal voor heel veel mensen een groot dat probleem was. zijn. Vandaar, vandaar dat dus de, degenen die dus de, de kansen hebben, uh, ook die kans aangrijpen om dan maar ZZP'er te worden. Ja, ja. Jouw eigen. Dus voor, uh, begever... mensen, voor mensen, is het, voor mensen is het dus ook, kan het dus ook een praktische oplossing zijn. Jouw eigen raad die verdwijnt, toch? Ja. Wij staan ook op het punt om uh, opgeheven te worden, ja. En wat betekent dat voor jou? Uh, dat betekent dat ik mij ook moet gaan oriënteren op de arbeidsmarkt. En ik... dat betekent, enerzijds, uh, dat je na gaat denken over een vorm van uh, wellicht zzp schap of uh, kijken naar een functie in, uh, in loonliefst. Dus ja. dit is precies zo'n moment dat je een keuze moet gaan maken. En, en behoor jij tot de 40-plus-categorie? Uh, ja. Uh, <laughs> dus, ja, ja. Dus, dus een kansrijker zzp'er? Of zeg ik nou iets geeks? Uh, ja, ja wellicht. Maar dat, god, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ja, goed. Uh, maar uh, ja, weet je, dat, de, de, voorlopig hebben we nog even werk te doen totdat we opgegeven worden. Want dat is pas per juli. En tot die tijd hebben we nog een aantal adviezen in de pijplijn zitten. Kijk eens aan. Goed, nou veel succes. Ja. Dank voor het bellen. Hey, Dank ja. voor je reactie. Succes met, je, succes met de uitzending. Oké, okay, dankjewel. Peter van Leeuwen. Dankjewel. Dag. Dankjewel. Dag. Meneer Hofman, nacht. En uh, vrienden, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, die meneer van net, die heeft helemaal gelijk. Vertel, waarom? Uh, ik heb goed geluisterd en is helemaal waar. Ik ben uh, uh, ook zo'n 40-plusser, uh, ik ben 51, mm -hmm. maar toen ik een jaar of 17 was, toen kreeg ik, omdat ik altijd uh, baantjes wilde hebben hier en daar, toen kreeg ik ook een baantje en dit baantje was op een slachthuis en ik ging naar dat slachthuis en ik uh, even praten met die old directeur en je wil maar één ding en dat is gewoon een baan en dan heb je ook je geld, ja. simpel. Wat zei die directeur tegen mij, ben je ook lid van de bond? <laughs> ik denk. nou ja, je moet maar even rustig aan. Ze, ze. Nee. nee, dat was ik ook niet. Maar, ja. de, maar toen, toen, toen al was het zo dat uh, de werkgever... Uh, iets sterker in zijn schoenen staat als de werknemer. Maar ik neem aan, uw antwoord was het antwoord wat hij graag wilde horen, begrijp ik. Geen maar lid van de bond. Wat, wat, wat, zegt, wat zegt u? Dat antwoord dat u gaf, namelijk geen lid van de bond... dat was ook het antwoord wat hij graag wilde horen, neem ik aan. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, En toen kreeg ik ook die baantje. Als u gezegd had, ja, ik ben lid van de bond, dan kon u weer ophoepelen? Eh, nou, ik was bang voor. Ja, dat, ja, ja dat, dat denk ik wel. Want anders vraag je zoiets niet, hè. Ja. Ik, ik, ja, het is een flauwekul. Maar ja, kijk, we hebben werkgevers... En we hebben werknemers. Werkgevers moeten werknemers betalen. Maar werkgevers... die uh, hebben wel de portemonnee. En uh, ja, die kunnen dan dat soort gedoe uh, vragen. En, en dan moet u uh, en ik uh, even zeggen... ben je ook lid van de bond? Nou, ik zeg nee. Op dat moment was het ook niet zo, hè? Later Later, later dacht ik... Waar, waarom eigenlijk niet of zo? Waar, waar, waarom eigenlijk niet? Het hele zootje is trouwens wel failliet gegaan. Hè? Oh. <lacht> oh, oh. <Ja. lacht> misschien, misschien is dat wel oké. Okay. Maar ik wens u een hele fijne nacht. Ik luister graag naar uw uitzending. Ik, even, want na dat slachthuis, uh, hoe lang heeft u daar gewerkt? Eén uh, jaar. Eén jaar maar. En daarna? Ja, nee, nee, nee, nee. Ik zal u zeggen wat er gebeurd is. Want uh, ja, een beetje in mijn duim uh, gesneden... Ja, nou ja, hij zegt, uh, de, de, ga maar naar huis. Maar ne, ne, niks, hè. Niks, geen niks. Ja. Gewoon niks, niks. Gewoon niks. Wa, wa, was een uh, soort van, uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Uh, de, de, ja, heel, heel van vroeger of zo, ik weet niet. De, de, maar je werd, je werd, je werd, je werd niet... Uh, nou, er zat in één keer geen kaartje bij van aard de beterschap en tot ziens ofzo. Wat bent u daarna gaan doen? Noordzee op. Oh, gaan vissen? Ja. Oké, en hoe lang heeft u dat gedaan? Een jaar of tien. En toen? Offshore. Ja, en wat is, wat... ja, gasboringen, ja, dat is ook op de Noordzee, ja. Mm -hmm. En nu? Ja, ja, ja en, en nou is het klaar met mijn poes en mijn huis. En nu is het klaar. Ja, maar u bent 51. Ja, maar dat maakt wel niet uit. Ik heb het nou al voor elkaar. Want u hoeft niet meer te werken? Nee, ja. Nee, ik heb het voor elkaar. Ik, ik heb genoeg bij elkaar gespaard. Het is klaar. En uh, ja, nou ja, ik bedoel, uh, ik, ik, ik, zit, ik, zit, ik zit niet meer op niks te wachten, zeg maar, zeg maar. Maar heeft u serieus uh, in de offshore zo goed verdiend dat u nu niet meer hoeft te werken? Nou, mm -hmm. oh, goed gedaan. Het staat erom bekend dat het goed betaald Ja, betaalt. dat kun je, kun je niet zeggen als disc ja, jockey. Nee. Nee. <laughs> nee, ik weet niet of ik mezelf als disjockey zou omschrijven, maar ik moet absoluut nog werken, ja. Met zo'n plezier trouwens, hoor. Ja. Ja. Ja, nou ja, in elk geval, uh, je hebt heel veel lieve luisteraars. Ja. Je bent een heel mooi lief kereltje. Ik mag heel graag naar jou luisteren. Ik wens je een fantastische nacht. Oké, okay. hartelijk dank. Dank voor bellen. Doei ook. Ja hoor, dag. Een <laughs> hele prettige tijd toch, dank. 0800-1121, dat is het gratis telefoonnummer van Kazeluna. mee kan op ncv.nl. Het gaat over flexibiliteit. Hoe flexibel bent u? Hoe flexibel is uw werkgever? Misschien bent u werkgever. Hoe flexibel bent u? Kom ons vertellen over uh, uw relatie met uw werkgever... of uw relatie met uw werknemer. 0800-1121. You got, got the, the money, money, honey, I got the time, we'll, we'll go go home. 1 minuut 38, gekapte geschoren Little Willys, if, you, if you've got the money, I've got the time. Het tweede allemaal van de groep rond de Nora Jones was dit. Hartstikke nieuw. Flexibiliteit, daar hebben we het over. Wie heb ik aan de lijn? nacht. Ik heb nog niemand aan de lijn. Dat gaat goed komen met enig moment. Goed. Meneer Van der Wal, goedenacht. Hallo? Hallo, hallo, hallo? Meneer Van der Wal, hoort u, mij? hoort u mij? Ja, ik hoor u. Okay, ik wilt zou de u... radio zacht moeten zetten, waarschijnlijk. Ja, heel graag en heel snel. Ja, ja die heb ik uh, uitgezet. Okay. Maar ik heb een, ik heb een vraag u naar aanleiding van uw thema van uw uitzending. Mm -hmm. um, ik heb begrepen dat u uh, een verband uh, wilt brengen tussen uh, je werk en je werkgever... of als je werkt of niet werkt, of hoe je dat allemaal ziet, zeg maar. Ik uh, wil u daar iets over vragen, of eigenlijk iets vertellen. Mm -hmm. uh, ik heb gewoon gemerkt dat als je ouder bent, ik ben uh, 57... Dat je dan als je solliciteert, hè, want dat doe ik dan wel, dat je dus dan niet aan werk komt, zeg maar. En, en ik was 25, had ik dus zeg maar het ene baantje naar het andere, Vergeet wat ik bedoel. Mm -hmm. En dan uh, is het zo dus dat je dan, dat maakt dan niet uit, want dan word je van het ene baantje naar het andere gestuurd. Dan heb je dus ook recente werkervaring. Nu is het zo dat... Uh, ik heb gewoon gemerkt dat als ik naar zijn bureau ga en zeg, ja ik heb geen recente werkervaring, maar laat mij alsjeblieft dat en dat en dat doen wat ik vroeger ook deed, de, als je dat dan niet voor in aanmerking komt. En nou en, uh, uh, is het eigenlijk uh, uh, een beetje een probleem dat het misschien niet werk voor iedereen is. Maar nou, als je nou mijn leeftijd bent en je bent toch, ja, ik wil het proberen het zo. Ik ben een beetje nerveus eigenlijk om het. Op te vertellen. Net wist ik alles nog wat ik wilde vertellen. Maar ik moet me niet kwalijk nemen dat ik dan er niet helemaal uit kon. Misschien kunt u mij daarmee helpen dan? Ja hoor, ja? absoluut, geen probleem. Maar mijn punt is eigenlijk, ik wil heel graag duidelijk maken wat ik bedoel. Wat ik eh, tot de essentie wat ik bedoel is. Mm -hmm je uh, moet het ongeveer zo zien, ik heb een uitkering en ik wil eigenlijk uh, alleen maar hiermee zeggen dat ik nog midden in het leven sta, gezien ondanks mijn leeftijd, omdat ik er jonger uitzie, En ik wil dan eigenlijk toch nog wel graag meedoen in de maatschappij. Maar wat voor zorgwerk, wat soort werk maar. deed u? Uh, nou, ik heb, uh, dan moet ik even naar vroeger kijken, ik heb vroeger uh, op kantoor gewerkt, uh, daar moesten ze een maken, bij een bank heb ik gewerkt. En dan moest je dan nog ouderwets journaalpost maken. Dat gaat nu allemaal met de computer, begrijp ik. Wat is journaalpost? Journaalposten zijn dus dat de begroting moet sluiten van de bank op die dag. Oké. Okay. En dan moest je dus aan de ene kant de uitgaven en de inkomsten optellen en, dan, en dat moest dan sluiten, zeg maar. En dat werd dan vroeger handmatig gedaan door telstroken te maken en die werden weer gecontroleerd. Ja. En uh, dan zat je dan een machine en dan werd de rekening... alles gebracht, alles wat de handelingen aan de kas werden gedaan... en ook mensen die uh, per post het inleveren, of dat inleveren, zeg maar. Mm -hmm. Maar uh, ik heb ook spiek werk gedaan. Ik, heb, ik wil niet te lang doorgaan over alle baantjes die ik dan gedaan heb. Ik heb in horeca gewerkt, ik heb ook wel op de band gedaan. Maar uh, nu is het zo, ik wil even naar nu toe dat ik, uh, als ik dan ook mondig ben, zeg maar, en ook uh, uh, dingen probeer... en hoe, ik, hoe moet ik het dan nu uitleggen, dat ik nou zie dat uh, het uit mijn handen glipt... en dat ik er gewoon niet tussenkom kom. Ja. En over de schuldvraag wil ik even in het midden blijven. Maar ik, ik vind het, uh, zeg maar, ik wil niet... Uh, om... Iemand als een instantie of de overheid een verwijt maken. Maar de overheid zegt wel dat iedereen aan het werk moet. Ja, ja? ja. nou ja, vorige week, Paul de Kom ook nog in deze uitzending. De staatssecretaris of... van de werk, nee, werk, uh, werk, uh, werk en inkomen. Uh, uh, die zei ook in deze uitzending vorige week. dat het belangrijk is en dat er iets moet veranderen. Dus dat, dat juist oudere werknemers. dat daar ook echt een probleem ligt en dat er iets aan moet veranderen. Ja, maar nou heb ik een punt. En de overheid kan wel zeggen dat iedereen aan het werk moet. En dat, dat uh, gezien de economie dat dat misschien geld kost dat er zoveel mensen een uitkering hebben. Aan de andere kant is het zo dat er volgens mij ook wel heel veel mensen zijn die ook aan het werk willen. En die ook nog echt heel capabel zijn en ook nog wat duurzaam wat, kunnen Maar wat bieden. doet u allemaal om aan het werk te komen? Hoe schetst het voor ons is? Nou, maar ik wil nog iets tegen u zeggen. Als de overheid zegt, is mijn boodschap dat iedereen aan het werk moet, ja dan heb ik een verwijt dat als ik bij een uitzendbureau kom... en ik zeg tegen het uitzendbureau, geef mij bijvoorbeeld schoonmaakwerk. Ja? Als het uitzendbureau tegen mij zegt, van, nou, uh, u heeft geen recente werkervaring... dus wij kunnen u niet uitzenden. Ja? Ja. Als dat de reden is, dan zeg ik tegen het uitzendbureau... geef mij bijvoorbeeld schoonmaakwerk. En uh, een normale werkdag is acht uur. Dus uh, geeft u mij bijvoorbeeld geen uh, recente werkervaring, ik heb twee uur schoonmaakwerk, dan moet je een stoel rechtzetten een doe ik zelf een tafel halen en wat stofzuigen. En stel je voor dat ik mijn best doe en uh, weer terug mag komen, hè, mm -hmm. doe ik twee weken op doe ik dat vier uur, dat heb ik tegen hun gezegd, dan bouw ik het op naar zes uur en dan naar acht uur. En stel je voor dat ik daar voldaan heb. Dan kan het uitzendbureau zeggen: U bent daar niet meer nodig. We hebben nu iets in de horeca, bij de catering. Zou u ervan willen doen? En ik heb begrepen dat als je dat eenmaal gedaan hebt, dat je van het ene baan op de andere komt. En dat je werk hebt. Van het ja. werk. Ja. Maar, maar, maar er u nu? komt en in de tussen. Nou, en dat een proces dat krijg je een maar niet verkeerd. Dat de overheid wel uh, uh, boos doet tegen mensen die in een uitkeringspositie zitten. En dan zeggen: Nou, die willen uh, niet werken of zo. En die gaan we kort met ja. de uitkering. Maar er zijn een heleboel mensen. En dan komt nou komt het punt wat ik nog tegen u wil zeggen, daar bel ik voor. Dat is dat ik het niet helemaal ver vind. Dat sinds de komst van de euro het leven zes keer geduurd is geworden. En het water komt mij ook aan de lippen. Ik heb ook weinig geld. En dan denk ik eigenlijk dat het uh, gewoon niet ver is. Als ik, uh, met, uh, ja, uh, dat ik niet meer weet hoe ik om moet komen. Ja. En dan denk ik ook wel een beetje van nou, uh, uh, verdikken me. Er zijn uh, volgens mij ontzettend veel mensen... die ook in mijn situatie zitten... die ontzettend veel capaciteit hebben. En dat zeg ik niet, dat lelijk tegen jongeren. Want ik heb heel veel respect voor jongeren. Maar het gaat mij ook al een beetje om... jongeren hebben natuurlijk de toekomst te studeren. En dat worden onze latere ministers en onze deskundigen. En dat worden later ook de, de professoren gaan mm. laten. En daar heb ik ook heel veel respect voor. Maar ik vind... En dat zou ik nog tegen u zeggen. Ik leef nu en ik uh, hoop nog lang. En ik ben uh, uh, ook nog staan op midden in de maatschappij. Maar ik krijg de kans niet. En dat allerlaatste wat ik tegen u zeg. Want ik heb heel ja. veel respect voor uw programma. Eet wat ik eigenlijk wil zeggen. Dat ieder mens ook wel eens een verzetje nodig heeft. En dan zou je niet direct een baan krijgen. Al zou je me als vrijwilliger ergens aan kunnen komen. Ja. Of je, een, ja. je kunt deelnemen aan dingen. Okay. Maar weet u daar een ja. antwoord op? Nee. Ik mocht willen dat ik het wist. Ik weet wel dat, dat uh, ja, absoluut iets moet gaan gebeuren. Want het pro probleem dat u schetst, dat, uh, dat wordt bijna wekelijks hier geschetst. Namelijk dat mensen boven, nou ja, misschien wel 40 plus zelfs, 45 plus, in bepaalde beroepen het uh, heel erg lastig hebben. En het lijkt me buitengewoon handig. Maar ik, wil, nu serieus is, wel, ik wil, nou, wil graag met, met u afronden. Ja, maar het is daardoor dat je de kans niet krijgt. En dat vind ja. ik zonde. Precies, precies. Daar treffen we elkaar in. Dank voor het bellen. En een hele prettige nacht toch. 0800 1121. dat is het telefoonnummer van Casaluna. Het gaat over flexibiliteit, het gaat over uw relatie tot uw werkgever en tot uw baan. En hoe gaat dat, uh, hoe flexibel is uw werkgever, hoe flexibel bent u ook uh, tot nu toe geweest? Uh, heeft u misschien al jarenlang een en dezelfde opdrachtgever of werkgever en bent u er heel tevreden mee? Of is die ene werknemer precies diegene die u zoekt? En nu moeten we niet aan denken om uh, afscheid van hem of haar te nemen. Of misschien precies tegenovergestelde. Graag verhalen over uw werkrelatie op 0800 1121. Mailen kan naar Casaloenen, etncv.nl, twitteren. hashtag Dumos of hashtag Casaluna. That I have is on the floor. turning table Een prachtige stem. Adele, Turning Tables. Fokke Molenaar, goede nacht. Goedenavond of goede ja, met Fokke Molenaar natuurlijk. Uh, ja, ik wil even reageren op uh, ook de vorige beller. Uh, voel ik me wel een klein beetje mee verbonden, om het zo te zeggen. Dat mm -hmm. uh, ja, dat het heel moeilijk is om uh, weer in te komen in het arbeidsproces als je bijvoorbeeld, uh, ja, zoals ik dus, uh, 15 jaar uh, gewerkt heb bij een bedrijf. En het bedrijf gaat failliet, en dan ben je dus. Uh, ja, en dan ben je 40. Dan merk je dus al dat, dat je steeds heel moeilijk, uh, of moeilijker op de arbeidsmarkt uh, ligt. En uh, dat je het voor een werkgever. Uh, ja, dat het gewoon. Uh, dat je heel moeilijk moet. Uh, dat je de concretie moet aangaan. met mensen die ja, van 18 of van 16 of tot en met 25. die veel goedkoper kunnen werken. Ja. En dat, en dat niet alleen, maar ook, uh, ja, ook met mensen uit Bulgarije, Polen of dat soort dingen die ook, uh, ja, ook veel goedkoper zijn natuurlijk dan jij. Wat verwerkt doe of deed je, jij? Wat zegt u? Wat verwerkt doe je of deed je? Ik uh, was uh, vrachtwagenchauffeur en dan ben ik 15 jaar geweest. En daarna had ik uh, ja, ook nog eens een keer een beveiligingsopleiding gedaan. Ik zit nu in de beveiliging eigenlijk. En daar zit ik nu ongeveer een 4, 5 jaar in. Maar wel weer aan het werk. Ik bedoel, kijk, je zei uh, dat je van Urk komt. Uh, op Urk ja. regelen jullie dat soort dingen de onderling? Wat zei, uh, wat zei u? Uh, je zei dat je van Urk komt, maar op Urk regelen jullie dat soort dingen de onderling? Nou, onderling uh, op Urk regelen, dat, uh, ja, dat is er dus niet bij. Kijk, kijk... Uh, ze zeggen allemaal van Urk, van Urk, iedereen kent elkaar. Dat is niet altijd zo. Kijk, dat onderling, dat, dat valt wel mee. Kijk, Urk is gewoon ook verder hier in het land. En doet ook gewoon mee in, met bedrijven en zo. Maar dus ook dat bedrijft, maar qua werkgelegenheid. Want dat, dat is dan weer de mooie kant van zo'n gesloten gemeenschap. Relatief gesloten gemeenschap. Ja. De mooie kant ervan is dat, zodra een van die mensen geen werk heeft. Dat je ook de schouders ronde zet en wat voor hem verzint. Ja, oké. Okay. Ja, oké, okay, dat is ook zo. Dat, uh, ja, er wordt toch wel naar elkaar gekeken en dat soort dingen. Dat er een bepaalde sociale band is, dat, uh, ja, dat is precies. ook zo. Maar ik kan uh, niet ontkennen dat er ook uh, mensen aan de kant staan. En uh, ja, en als je bijvoorbeeld, uh, uh, ik, ik zal maar zeggen, uh, uh, iets met je hand hebt of met je vingers, of ik heb je hebt er een paar vingers af, ik noem maar wat. En uh, ja, je bent bijvoorbeeld 50 jaar. Dan, uh, dan weet iedereen uh, ja, dat, dat, dat je toch uh, ja, wat duurder bent, wat langzamer bent misschien in je werk of uh, weet ja. ik veel wat. En dan ben je niet meer aantrekkelijk voor de werkgever. En uh, de werkgever wil zoveel mogelijk een gezonde jongen. Uh, ja, liefst geen uh, ja, problemen op wat niveau dan ook. En uh, ja, en... Uh, dat, dat is gewoon zo. Dat, dat, dat is heel, heel moeilijk uh, te accepteren, maar uh, zo zijn wel de regels, laat ik zo zeggen. Maar waar ik eigenlijk een, een feit op wil drukken is, yeah. uh, we zitten hier met een paar honderdduizend werkelozen hier in Nederland. En, uh, we zitten, uh, en, ja, en we zitten met een heleboel buitenlanders, met Romeinen, Polen en Bulgaren. En de COO is voor iedereen, zal ik maar zeggen, gelijk. Dat is... Dat, en ook voor mensen qua buitenland. Maar dan vraag ik me dus af, waarom kiezen de werkgevers nog steeds voor de, de buitenlandse werknemers? En dan denk ik gewoon dat er gewoon een bepaald grijs gebied is. En dat gaf die kamp ook toe in een radioprogramma of een tv. Wordt het iedere keer toegegeven. Dat, dat, dat, dat zijn, uh, ja, er zijn dus dingen dus aan de hand dat wij daar niet van weten. Maar dat weten we dus heus wel. Want er wordt ook nog wel eens een tegenop getreden. Maar ik denk dat, uh, dat er nogal veel te halen valt. En ik denk dat, ook, uh, dat Nederland misschien daar ook wel op groeit. Dat weet ik niet. Maar ja, uh, uh, het verbaast me iedere keer dat de, de werkgevers niet gedwongen worden om mensen die aan de kant staan... Om die uh, uit, uh, daaruit te trekken, zou ik maar zeggen. Ja, als, Want, uh, als eerst aan te nemen. Ja, precies. En dat wel ook uh, eigenlijk kwijt. Ja, ja, ja. Nou ja, goed, het is op zich helemaal niet rare raar gedachte. Dat, dat de, de werklozen uh, aan de slag geholpen worden en dat daar een soort verplichting achter zit. Dank voor het bellen. Ja, oké. Okay. U ook bedankt. En uh, verder uh, met, je, met je programma, trouwens. Oké, okay. ja. Oké, okay, dankjewel. Uh, ik lees even een mailtje voor van uh, Corine Sloot. Die komt net binnen, die schrijft beste Frank. Even reageren op de meneer van 57 jaar, de heer Van der Wal, neem ik aan. Ze bedoelt zonder werk. Als oud werkcoach van het UWV, drie weken geleden uitgeflext... weet ik dat hij als hij graag vrijwilligerswerk wil doen... dit vaak met toestemming van het UWV gewoon mag... Zeker bij ouder is het ook belangrijk om in de running te blijven en een gezond ritme te hebben. Heel soms stromen mensen via vrijwilligerswerk door naar een baan. Tijdelijk uiteraard, maar toch. Kortom, zoek een leuke vrijwilligersbaan via internet of de gemeente. Vraag het aan de werkcoach van het UWV. Bij mijn ervaring wordt het juist bij 55-plussers toegejuicht, schrijft Corine Sloot. De heer van der Veen of mevrouw, dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij ben ik een, een man. Ja, dat, dus, zo te horen heeft u gelijk. Goedenacht. Al oh, 65 jaar. Ja, nou, ik vroeg helemaal niet in die flexibilisering. Zo heet het toch, hè? Ja, dat, zo heet dat, zeker. Ja. En ik zal het ook vertellen wel. Als je een hele gespannen arbeidsmarkt hebt... dus er is heel veel vraag naar arbeid... Hm. zelfs van over de grens... dan zal dat misschien werken. Maar als je een hele ontspannen arbeidsmarkt hebt... dus je hebt heel veel werklozen... en je hebt heel veel aanbod van mensen die aan het werk willen... dan ja. zal dat niet werken. En er wordt steeds, hoorde ik al uh, net gezegd... dan ben je met 40 of 45 al te oud. Ik heb de tijd nog meegemaakt dat je met 35 al te oud was. Ja. En hoe lang en is dat geleden? Niet aangenomen. En, maar hoe lang is dat geleden? Oh, dat, is, dat, is, dat was in uh, eind jaren zeventig. Dan had je vacatures onder ogen, zeg maar in Elsevier, zoveel intermediair of anders zijn anders bladen En dan werd er gevraagd naar een hele ervaren exportmanager. Ja. Die drie talen moest spreken en liefst ook nog Spaans en Italiaans. Ja. Maar die mocht niet ouder zijn dan 35 jaar. <lacht> nou, die mensen bestaan helemaal niet. Ja. En, uh, maar 36 mocht ook. Nee, 36 nog niet. Tot 35 jaar. En dan maakt de werkgever dus uit hoe flexibel de, uh, uh, de, de werknemer is. Ik bedoel, ik ben het met die vorige meneer uh, eigenlijk wat dat betreft wel eens. Dan, heeft die, dan hebben die werkgevers ongelooflijk veel macht. En wat dat betreft heeft men niet zoveel geleerd van de WHO-crisis. Dat is ook zoiets. Als je daar maar lang genoeg in gezeten hebt, dan kom je er nooit weer uit. Nou, kijk, de, de, ik zit er even, vaak, even na te het denken het over... over is, sorry, sorry, sorry dat ik u even in de reden val. Maar het probleem is vaak hoe langer je aan de kant hebt gestaan... hoe moeilijker je er weer in komt. Ja, nou ja, en dat bepaalt de werkgever. En dat is vaak een wat kortzichtige personeelschef. Interessant is even hoe dingen zich gaan ontwikkelen. Want uh, daar had u het net over... Um... Kijk, we, we, we zitten in een periode met oplopende werkloosheid en een dikke crisis, die misschien alleen maar dieper en dieper wordt. Maar in de voorbereiding las ik ook uh, iemand van Berenschot, het adviesbureau. Die zei: Ja, maar er gaan uh, meer babyboomers met pensioen. en die uitstroom is veel groter dan het aantal uh, nieuwe werkzoekenden. Dus het, het zou nog wel eens mee kunnen vallen met die arbeidsmarkt. Je weet het niet. Dat is een inschatting van Berenschot. Ja. Ja, en, en, en net zoveel waard als... Uh, nou ja, trouwens, dit zijn mensen die er wel over nagedacht hebben, mag ik hopen. Maar uh, ja, nee, nee, goed. Maar, we kijken nou eens van, van, vanuit het standpunt van een werkgever. Die zal ook proberen om zo goedkoop mogelijk de beste producten in te kopen. En dat, gaat ook, dat doet hij ook als het om arbeid gaat. Ja, arbeid is een product. En, en dan kan iemand die 50 is en uh, op de kei staat, die kan het vergeten. Ja. Ja, nou precies. Nou ja, en we... 50 vind ik nog. Dat vind ik, dat vind ik al oud. Eh, dank u wel. Nog één jaar, dan ben ik het. Dank voor het bellen. één <laughs> nou, troost nog. Ik ben ouder. <laughs> Oké, okay, ja, dat heb ik begrepen, ja. Ja. ja. ja. Nou, volgens mij gaat het leven gewoon door, hoor. ook na de 50. Jawel, dat klinkt ook wel. Oké. Okay. Heer van der Veen, dank. Dag. En een prettige nacht. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Casa Luna. Vincent, goedennacht. Goedennacht, Frank. Ja, zijn. ik wilde even opmerken dat het, het verschijnsel ZZP'er en, en, en flexibiliteit die daarmee zou samenhangen, dat dat niet een, een nieuw verschijnsel is, maar dat het eigenlijk heel simpelweg een gevolg is van het afschaffen van de ziektewet en de verplichting die daarvoor in de plaats gekomen is om, afhankelijk was het één jaar en nu is het geloof ik twee jaar, ...voor de werkgevers om bij ziekte werknemers door te betalen. Ja. En uh, voor mij is dat... Uh, ik heb een klein uh, bedrijfje, maximaal vijf personen gehad... Uh, ...of werknemers... ...om daar op een gegeven moment te zeggen... ...ja, ik vind dit waanzin... Ik, ik, ...ik ga dat niet meer doen... ...want ik vind het gewoon principieel onjuist... ...dat ik verantwoordelijk ben voor de ziekte van werknemers... ...ook ja. al zijn die... Gewoon helemaal buiten buiten het dienstverband uh, ziek geworden. Ja. En het, het, het merkwaardige, toen het jaren geleden werd geïntroduceerd, hè, toen die wet van kracht werd, werd, toen was ik nog lid van een werkgeversorganisatie. Toen werden we allemaal geïnformeerd, uh, honderden mensen bij elkaar. En er zaten dus allerlei uh, mensen achter de tafel, ook van de verzekeringsmaatschappijen, die, hè, want die hadden liggen, die je meteen kon afsluiten bij wijze van spreken. En toen zei ik van, tegen een van die mensen achter de tafel... ...kijk, het ziekteverzuim bij het midden- en het kleinbedrijf... ...we moeten niet vergeten dat dat toch wel de motor van de economie is. Hè? Dat, is het, dat werken mm -hmm. de meeste mensen. Het ziekteverzuim daar is het laagste. Maar het risico voor het midden- en kleinbedrijf als mensen ziek worden... ...is torenhoog. Ja. Yeah. He, omdat je natuurlijk als klein bedrijf niet die grote buffers hebt. En grote ondernemingen, die kunnen gewoon op basis van hun, hun statistieken precies inschatten hoeveel mensen er komend jaar ziek gaan worden en voor hoe lang. Mm -hmm. En die hoeven zich dus niet te verzekeren. Want die reserveren daar gewoon die bedragen zelf voor. Dus die houden die premies in de zak. Dus mm -hmm. ik zeg tegen die mensen van ja, maar de enige die hier dus beter van wordt, dat zijn dus weer de verzekeringsmaatschappijen. En toen kon die persoon niet anders bamen dan dat dat eigenlijk waar was. Ja, ja. En dat betekent ook dat je dus een scheef concurrentie krijgt binnen één bedrijfstak. He, want een, een, een, een, het kleinbedrijf en het middenbedrijf... die moeten natuurlijk met hogere uurloden gaan werken... in verband met die opslagen voor die verzekeringen dan het grootbedrijf. Ja. En dit is iets wat de overheid zelf gecreëerd heeft. En ik weet niet of de overheid met al die ZZP'ers nu blij is of niet... Maar het is niet een soort iets van een, een, een beweging... Hè? Dat, dat mensen denken, goh, we gaan voor onszelf beginnen. Nee, het is gewoon een gevolg van de regelgeving destijds. Maar jij zei net uh, dat je een bedrijf had met maximaal vijf werknemers... Uh, en dat je er geen zin meer in had. Maar betekent dat dat toen dit deze regel van kracht werd, die twee jaar aansprakelijkheid... dat je toen gezag, gezegd hebt, uh, ik kap ermee? Ja. En ik ben dus niet de enige... He? Want het is nu ook niet alleen het meer- en kleinbedrijf... die zegt van, oh, we nemen niet zo snel meer mensen dienst... maar het is nu ook het grootbedrijf geworden. En het afschaffen van die ziektewet is gewoon het stomste wat ze hadden kunnen doen. Ja, ja, ja dat, dat heeft alles schijn van. En het, en het andere wat ik nog even wil opmerken... wat in de uitzending aan, aan, aan bod kwam... was dat, dat de gast dekker, die, die zei van, ja, uh, die, die ZZP'ers... Die, die, die, die zijn niet uh, verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en dat soort dingen... Mm -hmm. Uh, want ja, ze zijn maar alleen en, en, en, en het risico is niet in te schatten. Nou, ik denk dat als je dat gaat onderzoeken... dat het ziekteverzuim van uh, uh, ZZP'ers waarschijnlijk nog het laagste is... Uh, ja, die zijn toch een bot gemotiveerd uh, om door te gaan. Denken. Maar in dit verband denk ik... en ik vind het vreemd dat dat nog steeds niet naar boven is gekomen... want we hebben een, een tijd gehad van die woekenpolissen... en de gigantische... Uh, ...premies die daarvoor betaald werden... ...maar hoeveel er geld er in de zakken... ...van de tussenpersonen verdwenen is... Zo. ...verwacht ik... ...of verwachtte ik... ...nou, er komt nu wel een onderzoek... ...naar de, de, de, de enorme premies... ...die voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen... ...voor zelfstandigen betaald moeten worden... ...en hoeveel verdwijnt er daar niet van in de zakken... ...of is er verdwenen in de zakken... van? Oh, dat is een interessant punt... ...want je denkt dat daar uh, idioot hoge premies voor betaald worden... Ik denk dat die premies zo idioot hoog waren... omdat er heel veel geld in zakken van tussenpersonen is verdwenen. Is dat veranderd later? Dat weet ik niet. Want ik ben ook zo'n kleine zelfstandige nu... Hè, die dus ook geen uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. Want te duur? Te duur en van degene die er wel een hadden... en er een beroep op deden, hoorde je altijd dezelfde verhalen. De, als het op het uh, punt van, van uitkeren aankomt, dan zijn de verzekeraars niet thuis. Wat voor uh, bedrijfje had je? Nou, heb ik hoor. Oh, heb uh, ik, ik ben een gespecialiseerde trappenmaker. Oh, okay. ik, ik, ik ben in de bouwneivrijheid actief. En dan maak je hele speciale trappen? Ja, gewoon uh, 16, 17 eeuwse trappen. Gewoon? Zei je dat? Weet gewoon? Je? Nou ja, goed, ik ben wel een uitstervend soort wat... Uh, wat dat uh, vak betreft. Ja. Maar ja, voor mij is het uh, gewoon. <laughs> Oké, okay. maar nu zonder personeel. <laughs> wat? En nu doe je dat zonder personeel. Zonder personeel, en ja, op een gegeven moment heb je natuurlijk wel eens een handje nodig. Maar goed, dan, dan vraag ik een, een collega of een andere timmerman... Gewoon die, die, die eventjes wat handespandiensten uh, verricht. Oké. Okay. Maar het is een... Het is een uh, Iets wat, wat, wat, wat in die hele discussie eigenlijk niet... niet uh, een beetje nou, het, de ziekte kwam de eerst uur ook uh, luid en duidelijk voorbij. Dus het is goed dat je, het even, dat je de nadrukkelijk de punten op de i gezet hebt wat dat betreft. Maar we hebben het er wel over gehad. He, ik bedoel, gisteren was er weer op het nieuws dat, dat 600.000 mensen geloof ik bij het voetballen een blessure uh, oplopen. Ja. He, met gemiddeld vijf dagen arbeidsongeschiktheid. Ja. En er wordt wel gezegd, ja, maar mensen die niet in sport doen, die zijn nog vaker ziek. Ja, maar uiteindelijk moet het wel allemaal doorbetaald worden. En laat ik zeggen, je moet natuurlijk... Er zijn natuurlijk ook hele slechte werkgevers die mensen gewoon uitknijpen en uitpersen... en als ze leeg zijn, uh, als een sinaasappelschilletje weggooien. Ja. En, en, en, en daar moet natuurlijk tegen opgetreden worden. Maar ik durf... Sfeer, ...dat uh, verreweg de meerderheid van, van, van de werkgevers in het midden- en kleinbedrijf... ...gewoon hele oprechte, hardwerkende mensen zijn die het heel ja. goed met hun met, met, met mensen voor hebben. Er zijn ook niet zo heel veel die er belang bij moet hebben, denk ik. Wel mogelijk gemaakt worden. Hè? En op een gegeven moment, als, als de risico's zo eenzijdig bij, bij kleine en, en, en middelgrote werkgevers gelegd worden... Dan moet je het niet raar vinden dat op een gegeven moment mensen zeggen... ja, maar die, die, die risico's die willen we niet meer lopen, die kunnen we niet meer lopen. Dat is niet meer verantwoord. Dus we gaan naar andere uh, constructies toe. En ja, dan, dan, dan, dan krijg je natuurlijk het verschijnsel van de zzp'ers. En, en men noemt dat dan flexibiliteit. Maar dat heeft natuurlijk niks met flexibiliteit te maken. Dat is gewoon noodgedwongen. Soms. Heb hebben het eerst uur geleerd. Soms, sommige, met name de creatieve sectoren, doen het gewoon uh, heel doelbewust. Of consultants trouwens ook, uh, dat soort mensen die uh, doen het uh, wel degelijk bewust. Nou, die, in, in, ik, ik weet uit het dagbladtoestanden, uh, of, of nee, de, de, de toestanden, die, die, die tijdschriften, daar is dat al, die hebben het volgens mij uitgevonden. Ja, zo ongeveer wel. Ja, goed, dank voor het bellen, Vincent. Graag gedaan. En een prettige nacht. Dankjewel. Hetzelfde. Wat ik nog wel zeggen dat uh, op de site van Radio 1 kunt u zich uh, abonneren op onze nieuwsbrief. U kunt uitzendingen terugluisteren en de podcast opvragen: uh, www.radio1.nl. Dat is de plek waarop u ons kunt bereiken. Uh, hetje de Klerk stuurt een mailtje, schrijft: Goedenacht, mijn man werkt al 45 jaar, de laatste 18 jaar als ZZP'er. In 2009 geen werk. dagspaarcenten en ouderdagsvoorziening. Hallo, schuldhulpverlening. Goed, 60 jaar jong, hij uh, heeft weer werk. Nog vijf jaar, dan heeft hij 50 jaar gewerkt. Met alleen AOW met piepklein pensioentje. Toch blijven onze zegeningen tellen. Hartelijke groet van Hattie. Um, Jan heeft gebeld. Uh, en de vraag is of Jan nog een keer wil bellen. Want we hebben zijn nummer verkeerd opgeschreven. Dus uh, Jan, als je het hoort, bel ons even. En in ieder ander die ook graag mee wil praten... nog in deze laatste 10 minuten van deze uitzending. 0800-1121. want do and Aim for the stars And land on the moon And if I have time Bomhof, also known as Dazzled Kid. Yes, no, maybe heette uh, dit uh, liedje. We hebben het over uh, flexibiliteit en uw relatie. Tot werk. Jan, goedenacht. Goedenacht met Jan. Dag. Ben ik goed verstaanbaar? Jazeker. Oké, okay, goedenavond uh, Frank. Uh, ja, ik had gebeld. Ik heb eigenlijk maar een hele kleine boodschap. Maar ik vind hem zelf belangrijk. Vandaar dat ik het niet kon laten om te bellen. Um, met name, naar aanleiding van die man die een paar luisteraars terugbelde, die meneer van 57, die dus ja, heel graag aan de slag wilde, maar om de een of andere reden lukt het niet, waarbij onder andere dus die, die, die leeftijddiscriminatie aan de orde was. Mm -hmm. dat geloof ik ook wel. Uh, maar uh, wat, wat mij opvalt, ik ben op, op, op het moment ben ik zelf ZZP'er, uh, al een tijdje weer, en dat bevalt me prima. Uh, ik praat veel met collega's over werk en uh, ja, wat het komende jaar zal brengen. En uh, nou, ga zo maar door. Dat soort uh, uh, ja, dingen waar je mee bezig bent om gewoon aan de slag te blijven. En het valt me altijd op dat veel mensen wijzen naar alles en iedereen. Dus naar, naar de regels, naar de overheid, naar de werkgevers die niet aan willen nemen en weet ik allemaal wat. Maar we moeten ook eens niet vergeten om naar onszelf te kijken. Uh, ik vind dat we zelf ook flexibel moeten zijn om aan de slag te blijven. Uh, soms iets slimmer zijn, op tijd een cursus volgen om bij te blijven enzovoort. En dat gebeurt te weinig. en Met name die meneer van 57, die dus belde, die zou ik echt willen adviseren... luister nou eens morgen even op uitzending gemist naar je verhaal... wat je net aan de telefoon hebt opgehangen. Dat is werkelijk geen touw aan vaste knoop. Hij zegt diverse ze keren hetzelfde. En ik kan me toch voorstellen dat die man... Niet alleen maar vanwege zijn leeftijd niet aan het werk komen, maar ook ja, gewoon. misschien. te weinig met meegaan of zo. Ik weet het niet, maar. ja, maar je dat, vermoedt, dat je vermoedt je in ieder geval dat er, dat er iets bij hemzelf ligt. Wat, wat nu niet ter sprake komt, wat niet benoemd is. maar waar we wel degelijk wat aan te doen is. Ja, de, de boodschap die ik zeg is niet specifiek voor die meneer bedoeld hoor, begrijp me niet verkeerd. maar gewoon in het algemeen. Ja, dat mensen ja. ook eens meer naar zichzelf moeten kijken. Uh, maar ja, meer heb ik eigenlijk niet te melden. Dank voor het bellen, Jan. Dank voor jouw bijdrage. Oké, okay, succes. Oké, okay, Dank dankjewel je Dag. Steve, goedenacht. Goedenacht. Je mag het zeggen. Uh, ja, ik was even aan het luisteren. En um, ik ben eigenlijk nu al uh, 20 jaar uh, ook ZZP'er. Uh, en ik heb ook uh, geen uh, arbeidsongezichtheidverzekering. Uh, Toen de tijd uh, afgesloten omdat het ook inderdaad heel duur was. En ook, ik denk dat je in je jongere jaar ook niet ergens beseffen van, hé, hey, uh, het kan mij ook iets overkomen. Mm -hmm. Dus uh, ik ben eigenlijk nu al twintig jaar lang bezig... en ik heb gelukkig uh, nooit iets gehad. Maar ik ben uh, recentelijk uh, uh, gebeld door een, uh, een collega van mij... en die heeft me iets verteld over iets wat heette broodfonds... En eindelijk is dat iets uh, wat nu gaande is in Nederland. Je kan ook volgens mij uh, daarop googlen of op het internet kijken. Broodfonds, zoals Herman Brood en uh, Fonds. En wat dat is, is een soort uh, collectieve uh, um, arbeidsongeschiktheid. Waar je dan uh, een groep ondernemers, zelfstandigen, uh, samenkomen. En dan maken ze eindelijk een soort pot geld. En dan uh, op het moment dat iemand langdurig ziek, ziek is, vanuit jouw eigen groep, vanuit jouw eigen broodfonds. Dan ga je als het ware voor elkaar zorgen. En er is een bepaalde hoeveelheid geld wat je op kan nemen. Oké, okay, ik ben dus inderdaad even op internet aan het kijken. Uh, voor wie is het? Het is uh, verbonden aan aantal voorwaarden. Je moet zelfstandig ondernemer zijn. Je bedrijf moet yep. langer dan een jaar staan bestaan. Klopt. En je hoofdinkomen moet uit het bedrijf komen. Nou, dat zal voor Klopt. vele Klopt. gelden. En uh, maar eigenlijk maar... een beetje wat ik, wat ik begrepen heb van het site. Wat ik gelezen heb is. Er zijn verschillende manieren om erin te stappen. En, en feitelijk als je jezelf voor meer wil verzekeren, dan is je inleg uh, hoger. Dat soort dingen dus. Maar is het een commercieel bedrijf die erachter zit of is het een collectieve voor voorziening? Wat, wat is het? Weet je dat? Nou, eigenlijk is het broodfonds volgens mij een, een, een, een stichting. En eigenlijk is het gewoon uh, ooit een keertje opgericht in Nederland door een groep ondernemers... die op een gegeven moment dachten van hé, hey, verrek. wij zijn allemaal uh, ondernemers. We kennen elkaar gewoon enigszins. We zitten in hetzelfde vak verschillende leeftijden, we vertrouwen in elkaar... maar we hebben eindelijk met z'n allen... geen enkel gewoon voorziening voor arbeidsonderkiktheid. En dat is niet goed. Of langdurig ziek zijn en hoe kunnen we dat oplossen? Ja. En zodoende zijn ze... aan tafel gaan zitten en gaan cijferen... en zijn ze gekomen met dit idee... en het schijnt te werken. Ja, ja Het is een heel nieuw initiatief. We draaien nu twee broodfondsgroepen naar goed af. Voor de mensen die daar echt in geïnteresseerd zijn... Die moeten er maar even uh, uh, uh, induiken. Want ik kan niet beoordelen wat het nou precies is. Zo heel snel al praten. Ja, ik kan hier ook uh, jammer genoeg niet. Uh, ik ben ook geen deskundige daarop. Maar in ieder geval uh, heb ik het gelezen. En ik was zodanig in geïnteresseerd Dat ik ben ook nu langzaam, maar zeker mensen om mij heen aan het verzamelen. Om te kijken van, hé, hey, moeten wij dat ook niet doen? Ja, een broodfondsgroep. Maar heb je, minimaal, oh, je hebt minimaal 20 mensen nodig. Die samen ja. willen merken. Ja, ja. klopt. Dus je moet 20, 20, 20 mede-ondernemers hebben. die, die samen zo'n groep willen starten. en dan, uh, en dan kun je uh, van start. Wat, wat voor werk doe je als ZZP? Uh, ik, ben, uh, ik ben meubelontwerper en, uh, en meubelmaker. En en de specifieke uh, soort meubels dat je maakt? Of ontwerpt? Wat zei je? veel viel even weg. Een specifiek soort meubels dat jij ontwerpt en ja, maakt? Uh, ja, vrij, uh, vrij modern en uh, eigenlijk van alles: uh, van hout, staal, glas. Ik ben eigenlijk een beetje een soort. Uh, ik ben een soort kunstenaar uh, begonnen en nu heb ik een, uh, een bedrijfje. En uh, jongens die voor mij uh, en met mij werken, die ook uh, zzp'ers zijn. Of mensen die verloond zijn via een payroll uh, constructie. Maar ik hoef... heb niemand in dienst. Maar hoe, hoeveel meubels maak jij in een jaar? Um, nou ja, weet ik veel. Ik heb in ieder geval uh, vier man in de productie, uh, fulltime uh, en mezelf. En, uh, dus ja, het is een redelijk bedrijfje. Wauw. Uh, dat, dat, dat, dat is aardig wat uh, vier man toch die je permanent aan het werk houdt ja nee dat klopt het is uh, nou nah, maar het is uh, redelijk druk en, uh, en nu uh, hebben we met z'n allen het, het zwaar tijden de recessie die uh, die hakt er echt in in onze branche wat kost Take een uh, wat kost een Steve stoeltje uh, een Steve stoeltje ja nou ja dat lijkt er een beetje al maar uh, uh... <laughs> Nee, ja, nee. Uh, stoelen maken we niet veel van. Daar kan, je, daar kan je heel weinig mee concurreren met de markt. Eindelijk leven wij van, uh, van maatwerk. En dingen die, uh, die mensen feitelijk niet kunnen kopen in de winkel of bij de IKEA of bij een of andere keten. Noem even je, je, je, je uh, internetadres, Steve. Het is uh, www.13speciaal.nl. Goed. Als je meer wilt weten over deze speciale producten, dank voor het bellen en een hele prettige dag. Ja. Dank je. Hey, uh, een leuk programma. Uh, Dank je. Okay, we gaan door naar Zo Zometeen oproep Max. nachtzuster Asset de Jong. Op deze zender Radio 1. Kazaloenen sluit de luiken. Maar Radio 1 gaat gewoon door. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. Een CRV.